En dan het weer vanavond en vannacht bewolkt. Het gaat regenen, het wordt 14 graden minimaal. Morgen overdag blijft het regen in het noorden en oosten van het land. In de regen wordt het hooguit 16 graden. In het westen droger, smiddags soms even wat zon. Het wordt 18 tot 19 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 door de duinen en het centrum van Zandvoort. We hebben beland in overleven van de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort. Iedere zaterdagavond is hij. Drie uur lang het eerste uurtje beste van dance en R&B. En het tweede uurtje voor DJ Mauzo. En het derde uurtje normaal gesproken ook met zijn Global House. -wijs. Maar vanavond hebben we DJ Perry weer in de studio. Hij is op vakantie geweest en heeft een heleboel nieuwe muziek meegenomen. Dus straks in het laatste uurtje. DJ Perry in de mix op de radio. En natuurlijk het tweede uurtje DJ Mauzo. En het eerste uurtje een hoop lekkere muziek. Beetje dance, een beetje RB, een beetje pop. Ik heb natuurlijk de party update. Ik heb nog een beetje shownieuws over onder andere Beyoncé. Die was er van de week Ga ik je alles straks over vertellen? Als opening horen we trouwens JL Afterman Futuring Daddy Cool met Should I Stay or Should I Go? Dat is natuurlijk een nummer van de klas. Zaterdagavond, 7 september 2013. We gaan door met muziek. Op tafel zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Superfly met Let's Get Down. When I was a youth I see many things All the girls All the boys Birds and the bees If no savior come, I'm gonna burn my hand yeah, Some guys wanna spy out and tell it. Yeah, it My wife's gonna cry out and get it. Smell it The dogs will sniff it and smell it Retell it and the press gonna buy it and sell it, yeah, it. So swim don't and please let me go Raise the dimmer for the lights are too low In this thriller, can't leave the field as a winner So better watch out Mr. Delos When you're And all this forgotten when you're yeah. Bling, bling. En Ziet is natuurlijk een Duitse reggae dancehall band. Uit uh, Berlijn, geloof ik. De band begon in 1998 en heeft na enkele jaren enige bekendheid begaard in Duitsland en omringende landen. En Ziet uh, is anno 2006 de meest succesvolle Duitse reggae act naast de Keulse Gentleman. En uh, een CIT bestaat uh, uit elf bandleden, waaronder drie zangers. Nee, drie zangers trouwens. Een blazer, -blazer en een DJ. En uh, een staat bekend om het ongebruikelijke uh, gebruik van uh, blazers. De band heeft onder andere gewerkt met Philo Green, Anthony B., Tanja Stephenson en General Degree. En ook nog andere Jamaicaanse artiesten en producers. En de teksten die ze maken zijn Duits, Engels en uh, Patoos. En de grootste hit van de band uh, in uh, het Duitse taalgebied waren uh, Dickers B., Austin, Ding en Muzikmanks. En de laatste hit die ze gemaakt hebben was de uh, Blink. En die deed zo goed in Duitsland dat ze daar een Engelse versie van gemaakt hebben. En uh, we waren trouwens ook uh, op Pinkpop, Lowlands, hebben we zo gestaan. En ook op EuroSonic iets met Bling Bling en daarvoor Superfly met Let's Get Down. En ja, dan gaan we het nieuws over Beyoncé. Als je Beyoncé bent, dan kun je het breed laten hangen natuurlijk, want die hebt bakken met geld. En als je dan jarig bent, vier je dat dus niet met een bekertje lauwe oranje en een potje koekhappen. Nee, dan huur je gewoon een mega schip op. Deze vorig jaar ook al. Samen Jay-Z en uh, dochter Blue Ivy brachten ze haar verjaardag door op een gigantisch vaartuig in de Middellandse Zee. En dat was vorig jaar zo goed bevallen dat ze dit jaar nog een keer deed. Aan boord konden ze gebruik maken van een sauna, een cocktailbar en een jacuzzi. Ook beschikte... Het luxe jacht over een groot balkon en een helikopterplatform. Om natuurlijk al die mensen naar die boten te brengen. TFMs Antwoord door met muziek. samen meteen, Deeper People. Maar eerst die Justin Jimmerlake. Tezamen met Jay-Z, oftewel Manly van uh, Beyoncé. En papa van uh, Blue Ivy. Met de suit en... You ready, JT? I can't wait. Without your uh -huh. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the lights, show. Nothing exceeds like a cess. Stout guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The front, my rent, disturbing the guests. Gears of distress. Tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. Uh.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 Vegas, who says on doubles ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga trying to cup you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't losing I got a son. I'll show you how to do this, huh? Uh. It's been quite a fight. As I try to get over. of Pitullo en DJ Peepee doen het heel goed in, uh, in de clubs met House Jack. En daarvoor hoor je Deeper People. Tezamen met Terry B met Happiness. En daarvoor Justin Timberlake. Tezamen met Jay-Z met Suit and Tie. Volgende bericht als je een moment bent halve je oren dicht. het spijt me heel erg. Don't kill the messenger, maar uh, Scarlett Johansen gaat trouwen. Zijn liefje, Roman, Dowriak zijn uh, na anderhalf jaar klaar voor de volgende stap in hun relatie. Pech voor jou dus als je een oogje had op uh, Scarlett Johansen. Volgens People's Magazine gaat eromheen. Journalist voor een living. Een maand geleden ging hij een maand geleden op zijn knieën. Hoe komen logisch volgens alle mannen? Meteen doen als je aan het daten bent met de mooiste, mooiste vrouwen van de wereld dat wil. Ze zijn verloofd en gelukkig. En ja, dan komt er ook trouwen bij. Hoor, uh, Scarlett wordt trouwens de tweede keer dat ze aan boord stapt van het huwelsboot. Ze was van 2008 tot uh, eind 2010 getrouwd met acteur Ryan Reynolds. Alleen dat is stuk gelopen en nu... Dan hoe uh, ze het met een journalist waar ze binnenkort bij gaat trouwen. En wanneer, hoe, waar en wanneer, dat gaan we je zeker vertellen als we het weten natuurlijk. Hè. Snel door met muziek. Muziek van aangeboden. De ene man doet het in uh, GTST. Met mannen trouwens. Hij doet het met GT. GTST en met mannen. Het is Ferry Doeders. Samen met Billy Dans met Droom Over... Jou. Ik droom over jou, want de bed voelt te leeg. De grond verdwijnt opeens zonder mijn voeten en ik zweef. Komt terecht in een droom, hoop dat ik hierin blijf zolang ik leef. Alles wat ik aanraak, vooral meteen goud. Vliegen doorheen als een astronaut. Maar jij bent het mooiste van de hele droom. Zonder jou is het niet compleet. Moest de vraag van de aarde en de planeet gaan vanavond mee. Ik wil jou het weet je, al lang. Maar ik weet ook dat jij met mijn gevoelens speelt. Stiekem ook van de mij verlangt. In mijn dromen ben je bij me. Blijf ik niet al constant raken. Stop niet met het schieten van pijnen. Al moet ik lopen het slapen. Dat ik droom dat je hier bent... Een obsessie, ik weet niet wat het is Maar je hebt iets wat mijn stapel gek maakt op jou Als ik jou zie, ben ik happy Gebeurt alleen als ik mijn ogen dichter En lig onder mijn dekbed over Zie ik je weer en dat elke keer Maar zo raak ik nooit uit mijn depressie Voel ik mij eenzaam en alleen Al is iedereen om mij heen Je bent hetgeen wat mij gelukkig maakt En van jou is er maar één Waar ik over probeer. of maar fantaseer Ik wil je meer en meer, ik ben geïnteresseerd Er is steeds weer over, ons blijft dromen Dat haalt mij op de been, vind je het gek? Backbeat, Nightwalk. Baby, I got love for thee, so deep inside. En ferry doerders met droom over jou. CFM Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duin en het centrum van Zandvoort. De Nightblock, iedere zaterdagavond. De eerste uurtje een mix van uh, dance en RB en een beetje poppen. Dat je alles door moet En de tweede uurtje zijn voor DJ Maus met zijn Global House vibes En de derde uurtje normaal aangesproken ook. Want vanavond hebben we DJ Perry weer in de studio. Hij is even een maandje vakantie geweest, maar hij is weer terug. En hij heeft een fantastische mix voor ons in staan. Die gaan we straks draaien op 11. uur. Maar het is nu even tijd voor een party-update... voor deze zaterdag 7 september 2013. Nou, als eerste gaan we even kijken wat er allemaal gaat gebeuren in Escape. Natuurlijk het wekelijkse feestje Brainwatch in Escape in Amsterdam. Het begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intereis 16 euro. Voor meer informatie check even escape.nl. Natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die heeft vanavond meegenomen Prok Fitch. En de MC is Miss Banty. Vanavond dus in de scape feestje Rainwash En vanavond in de place to be, de Little Buddha. Het feestje de Loft. Begint om 11 uur tot 3 uur in de ochtend. Voor Meer informatie check littlebuddhaamsterdam.com. En wie krijgt het je, je kiezen? Achter de deks Chip Carter en Roy Benton. Dat vanavond dus in Little Buddha. En vanavond het wekelijks feestje encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint om pakken bij 12 uur. Duurt tot, uh, ja, tot diep in de ochtend. De interesse 10 euro. En wie krijg je? De Max en Oude Zaal. Die staan er achter de deks en die door gedaan de muziek in de Melkweg, het feestje Encore. En vanavond in de Panama, het feestje Supreme. begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend. De entree is 15 euro, dan krijg je allemaal voor muziek. Let in house natuurlijk. Vanavond met Gijs, met Gijs Schiringa. Kimberly Ramirez, Explosion... Deyando, DJ Silence en Cliffhanger. Vanavond dus in de Parma. het feestje Supreme. En vanavond in de Sand in Amsterdam. Lady Perfect begint om 11 uur, doet tot 5 uur in de ochtend. Trace Pak hem bij 10 euro. Voor meer info checken, ladyperfect.nl. En wie draait er allemaal? Daarna, Gregor Salto, Gennaro Niviel... Michael Mendoza, Flava, Rishi Romero, Kimberly Ramirez... Shane Cruz en een MC is Dimitri Nikita. Vanavond dus in de Sand dat feestje Lady Perfect. En vanavond wat dichter bij huis in de Stalker in Haarlem. Tropical Zwag Party. Voor meer info check clubstalker.nl. Interesse 10 euro en wie komen er? Just Regular Guys, Champagne Powder en Merck. En in zaal zaaltje 2 de Snorre DJ Team. Vanavond dus in de Stalker Tropical Zwag Party. En in Zandvoort hebben we natuurlijk Club Expo. Ik heb er geen flyer van gehad, ik heb ook geen mailtjes gehad. Dus moet je maar even kijken tot vijf in de ochtend in Club Expo's. Ben je zeker welkom om lekker uit je dak te gaan. CFM Zandvoort, de Nightwalk, door met muziek. Jamie Lewis en Michael Watford met For You. Baby, I'll give you the heaven and hope Right now, so God, I'm asking you first and foremost to forgive me for all the things that I've done to displease you, and Father God, to please stretch out your mighty hand. Diek en uh, The Jungle Funk Remix daarvoor, Andre Hartley tezamen met Michelle Weeks met My Delivery en daarvoor wordt Jamie Lewis tezamen met Michael Watford met For You bijna helemaal vergeten de team bovenbeste beste plaatsen van het dans. deze week op 10, Federico Scavo met Funky Nasa op 9 Twee plaatsen gezakt voor 5 Slim en Riverstar met Eat, Leave, Rave en Repeat op nummer 8 die één plaatje gestegen, hij zakt en hij stijgt. Stefano Navarini met The End en op 7 deze week nieuw binnengekomen. Inner City met Good Life, The Mad Small World Remix. En op 6, twee plaatsen gestegen voor Oemek, kwam vorige week nieuw binnen. Op 8 met uh, Move Around en op 5, twee plaatsen gezakt. Criminal Vice met Finally en op 4 deze week de nieuw binnenkomen. Simone Vitullo, tezamen met DJ Pee -Pee, met House Jack. heb je er straks gehoord. En op 3 deze week blijven staan George Fitzgerald met I Can Tell by the Way You Move. En op 2 ook blijven staan JL en Afterman featuring Daddy Cool met Should I stay or Should I go? Hoor je als opening van dit uur. En op nummer 1. Net als vorige week in die week daar voor de Criminal Vice met Calabria. Steve M. voor het eerste uurtje zit erover op, niet getreurd zometeen. De Global House Vice met DJ Mouse op. En straks het derde uurtje DJ Perry in de mix. En nog een paar stukjes muziek te gaan. Fifth Harmony onderweg met Me, and My Girls. Maar is die Bruno Mars met Treasure, alleen dan in de Cash Cash Remix. Ik zeg alvast zometeen na de break. You are my treasure, you are my treasure, you are my treasure, yeah, you, you, yeah, you, are, you are, my treasure, you are my treasure, you are my treasure, you are my treasure, yeah, you, you, you. give me, Gimme your, gimme your, gimme baby, can't you baby, I gotta tell you a little something about yourself.